Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Oliemaatschappij BP heeft vandaag voor 8,7 miljard dollar aan bedrijfsonderdelen verkocht. De opbrengst verdwijnt in een fonds dat de kosten moet dekken... die zijn ontstaan door het olielek in de Golf van Mexico. De Britse maatschappij had vorige maand al aangekondigd... dat het belangen in bedrijven en olievelden zou verkopen. De grootste transactie sloot BP met olie- en gasbedrijf Apache... Voor 7 miljard dollar kocht Apache onder meer olievelden en verwerkingsfabrieken in Texas en een gasbedrijf in Canada. BP wil uiteindelijk 20 miljard dollar in het Fonds voor de Golf van Mexico storten. Tot nu toe is de oliemaatschappij al zo'n 4 miljard dollar kwijt aan het dichten van het lek, opruimingswerkzaamheden en vergoedingen voor gedupeerden. Een Paars Plus is van de baan. De onderhandelingen tussen VVD, PVDA, D66 en GroenLinks liepen vanmiddag stuk vooral op de bezuinigingen.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 Het weer: het wordt een warme nacht met minima rond 19 graden. Overdag eerst zonnig, maar later bewolkt met kans op regen en onweersbuien. En het wordt tussen de 23 en 30 graden. Dit was het Nationaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to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 God. <laughs>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 This teenage dream Such a tragic scene He knocked your crown Zo